Die wedstrijd heeft twaalf jaar lang als meest bekeken tv-programma in de boeken gestaan. Goede doelen hebben vorig jaar iets minder geld opgehaald. De donaties daalden met 2 miljoen tot 621 miljoen euro, blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. Ondanks de economische crisis stegen de opbrengst van acht goede doelen. Dat gold bijvoorbeeld voor de zonnebloem. De grootste verliezers waren de Hartstichting, Plan Nederland en Kerk in Actie. De opbrengst uit nalatenschappen en de sponsoring door bedrijven is vooral afgenomen. KWF-kankerbestrijding, Unicef en het Rode Kruis zijn de populairste goede doelen. In Griekenland wordt vandaag opnieuw gestaakt tegen de voorgenomen pensioenhervormingen... en andere bezuinigingen van de regering. Het is dit jaar voor de zesde keer dat de vakbonden een 24-uurstaking organiseren. In Athene zullen demonstranten in een optocht naar het parlement lopen. Daar wordt vandaag over de pensioenplannen gesproken... De regering wil de pensioenleeftijd verhogen tot 65 jaar en de pensioenen tot 2014 bevriezen. Het weer vooral aan de kust wat bewolking, verder zonnig, het wordt 24 graden aan zee, plaatselijk 31 graden in het oosten. Morgen wordt het met 27 tot 32 graden nog wat warmer. Ook dan wordt het zonnig. Dit was het NOS.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 Zandvoort heeft het, heb... en jij beleeft het. Zon, Zon. Z zee, zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM, met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. We hebben de boodschappen gedaan. Ik hoor de zomer gepiep. Ja.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 Eens even knippen hem even even. knippen. Ja, want ik heb hem in het verdacht kostuum gezien gisteren. <laughs> Oké. Okay. Maar eerst muziek. Oké. Okay. Braziliaanse muziek? Uh, uh, ja, Brazil. Beetje Braziliaans. Beetje, beetje. Woningcorporatie De Kei is uh, de laatste tijd af en toe een beetje ongunstig in het nieuws gekomen. En uh, Lidy van der Schaft, uh, directeur wonen en vastgoedonderhoud, is hier aanwezig. Die maakt graag van de gelegenheid gebruik om te kijken of ze een en ander kan rechtzetten. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja.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 lijkt me heel handig. Ja. Ja. Ja. Ja. <fijst> het lijkt me dat alles erop en eraan moet zitten. Ja. ja. ja. ja. Nog, nog even een korte schets, want die advertentie die vertelt niet hoe we de appartementen of flats eruit gaan zien in de Louis Davids Cadet. Ja. Ja. Kun je iets vertellen, wat je uh, nou, mogen vertellen. Nou, daar heb ik me niet helemaal op voor. Nou, nee, het zijn gewoon prachtige... Nou, het zijn er twee kamerappartementen. Uh, nee, het zijn verschillende... volgens mij, het zijn er zitten kleine en grote in. Okay. Um, ik meen dat ze allemaal drie kamerappartementen, want volgens mij bouwen we geen twee ja. kamer, maar ook dat durf ik niet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 Dankjewel voor je komst. Met plezier. U u. Veel plezier bij de volgende wedstrijd. Hè? <laughs> Dank u wel. <laughs>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 Eh, prachtig weer. Ja? 23 graden. We ja, hebben altijd zo'n geluk als we iets organiseren met het weer betreft. We hebben altijd mooi, we weer, hebben. Weer. We hebben altijd mooi weer. Als we Zandvoorten live hebben ook. Nooit regen. Dus, uh, het is zo mooi gestralend weer, weer zijn. En de bands beginnen vanaf een uur of vier te ja, spelen. Vier uur, ja. We hebben we Van Kessel live. Dus de uh, Zandvoortse ja? band, ja. daarna hebben we Bukwiet, nou, dat zijn dat jongens een band uit de, de regio. uit de regio. En dan hebben we Tetero en Raimundo, dus ook weer jongens uit Zandvoort en mm -hmm. Bentveld. Dus, dus het is echt uh, een, lokaal ja, een lokaal gebeuren. gebeuren. Ja. Ja. Hij zit daar te glimmen, Roy van Buringen. Ja. <laughs> ja, nou ja, hij, hij, hij, het is natuurlijk echt leuk ontstaan zo, hij heeft uh, zich echt ingezet samen met mensen van de recreate. Ah, ja. om, uh, om, om die spelletjes allemaal neer te zetten. Wij wilden dat eigenlijk al heel lang doen.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 De laatste gesprekspartner is uh, wethouder Anders Sandbergen.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 Tegenwoordig worden ja. door het hele dorp, maar nu zijn het alleen maar bepaalde plekken. Dus het is makkelijker. Nou ja, dat, dat zou je denken. Maar dat, dat is echt, dat kan ik je nu uit ervaring vertellen: dat het met een met met bezem is dat heel moeilijk te doen. En ze zeiden van ja, wat we er aan kunnen doen is met een met blazer door het dorp heen gaan. Maar goed, dat is dan ochtends in de ochtend. En dat geeft weer geluidsoverlast voor de, voor de mensen. Dus ja. Daar moeten we een andere oplossing voor zien te vinden, mocht die er zijn. Maar ja, met dat soort dingen word je dan geconfronteerd... waar als je achter je bureau zit eigenlijk geen flauw benul van heb. hebt. Dus uh, dat soort, daarom vind ik het ook heel erg belangrijk dat ik uh, ja, een keertje een, een vrije ochtend heb geprikt... en geblokt om met uh, de mannen mee te lopen. Kijk, het is echt uh, petje af wat ze doen. Kijk, elke ochtend om zeven uur... Uh, verzamelen ze bij de remise en dan uh, worden, worden de taken verdeeld. Dan uh, waaieren ze van de remise over, de, over Zandvoort uit. Worden de afvalbakken geleegd, uh, groen wordt gedaan en uh, nou echt uh, petje af voor de, voor de mannen. Ga je binnenkort ook nog grof vuil ophalen? Ja, nou laat ik zo nou, kijk, grof vuil is uh, uitbesteed aan Sita. Dus uh, dat... Uh,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 Dus dat je is moet het gewoon in je eigen tuin houden? Dan echt... Nou, bijvoorbeeld ja. op, op straat. Kijk, als je maar niet de, de openbare weg uh, daar, ja. daarvoor blokkeert. Vind je het nog steeds leuk uh, in ik college? Ik vind het hartstikke leuk. Ja, nee, dan ben ik ja. echt serieus. Ik, uh, tuurlijk, uh, je zit wel met een aantal oude knarren natuurlijk. Uh. Ja, maar dat is ook goed. Kijk, zijn dat zijn, uh, uh, wat, wat, uh, lopende encyclopedieën?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 Het enige uh, wat ik kan doen is uh, voor de buurt, en dat heb ik ook uh, tegen de raad afgelopen dinsdag gezet, is uh, op korte termijn een herstructureringsvergunning uitgegeven. En dat betekent... Vertel eens wat nou, een het is. Een herstructureringsvergunning uh, is een vergunning die een, uh, uh, waar, waarmee de bewoner uit die wijk in de aanpalende uh, wijken waar wel een regime geld kan parkeren. En dat zal voor de oostbuurt betekenen dat het uh, de noordbuurt zal zijn en een Brede-Rode-buurt waar ze kunnen parkeren. Dat is niet de de meest op, optimale oplossing. Daar, daar zijn wij als college echt terdege van bewust. Want ja, eigenlijk wil je gewoon je auto voor de deur hebben. En je hoeft, moet er niet uh, 400 meter voor te lopen. Bovendien verplaats je het probleem. Want ook in andere buurten zijn uh, al uh, knelpunten. In de andere buurten zijn knelpunten. Maar in de Noordbuurt en in de Brede-Rode-straat... ja, daar zou je eventueel wel makkelijk kunnen parkeren. Als ik nu...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 En ik begreep dat voor de nacht er een, een heel gereduceerd parkeertarief dan komt. Daar zijn we nu aan het over aan het praten inderdaad. Ja, ja Want, maar ja. die plannen wezen in die richting. al. Ja, maar daar kan ik nu nog geen, nee, geen nee, zekerheid nee. over zeggen. Voor nee. auto's, hè? niet voor slapers. Nee, niet voor slapers. Ja, je kan er misschien met je camper erin, <laughs> je weet van nooit. Nee, maar in ieder geval als de LDC garage open gaat. En het is ook wel zo van als de gemeenteraad op 2 november de parkeernoten aanneemt